Goedemiddag, ik ben Ryan en dit is het nieuws van NOS op 3. Bedrijven maken te vaak misbruik van stagiairs. En daarom komt vakbond C.V. Jongeren met een meldpunt. We zien vaak dat stagiairs in worden gezet om allerlei soorten klusjes te doen... die niks met een opleiding te maken hebben, die niks met werkervaring opdoen te maken hebben... of die gewoon de taken van een normale werknemer vervangen. Ja, en dat is echt niet oké. Okay. Ja, dat is wel erg. Want je loopt stage om te leren en ervaring op te doen... om vervolgens die arbeidsmarkt te kunnen gaan betreden als je afgestudeerd bent. Je moet begeleid worden. Om, uh, om te leren. Stagemisbruik is vooral in het mbo een probleem. Dan naar de drukste brug van Nederland, de Van Brineoordbrug. Die wordt voorlopig nog niet opgeknapt, zegt Rijkswaterstaat. Wij denken nu dat het afronden van het project wat eerst in 2030 gepland was... dat dat een jaar of vier naar achter gaat. En tot die tijd gaan we natuurlijk wel de brug blijven onderhouden... zodat die veilig gebruikt kan blijven worden. De brug zou eigenlijk dus eerder worden aangepakt... maar omdat het een heel groot project was, waren de risico's ook groot... en zou het te duur worden. Nu is het project opgeknipt in kleinere stukjes... Daardoor is het betaalbaarder, maar duurt het ook langer voordat de renovatie begint. Een grote brand bij een Russisch gasbedrijf is na meer dan een dag blussen uit. In de nacht van zaterdag op zondag vloog een gastank van 100.000 liter in brand... ...vermoedelijk na een droneaanval van Oekraïne. De wedstrijd tussen Almere City en Fortuna Sittard wordt woensdag ingehaald. Eigenlijk stond die afgelopen weekend op het programma, maar een deel van het veld was bevroren. En dan het weer, een paar druppels in Limburg. Verder droog, wat zon en zo'n 11 graden. Morgen is het ook nog zon, later regen en een graad of 10. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 We aan het begin van het uur een echte klassieker uit de jaren tachtig. En ditmaal John Jett en de Blackhearts. En I love rock'n'roll. Is dat zo, Don? We do. Ja, ja? Ik, ben, ik ben echt een rockgip hoor. Weet je, weet je wat ik tegenwoordig. Dat merk je ook bij nieuwe platen. Een beetje country sound over de muziek. Dat is helemaal hip. Vind je wel lekker leuk. hoor. Dat is gezellig man. Dat is gezellig. Een ja, zeker. Goede country muziek. Ja. ja, ik hou er ook van.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 Zos niet zie om de zijde, maar wordt op zaterdag. Elke zaterdagmiddag op je radio van 2 tot 5 uur. Ja, de Burning Hearts. Weer zo'n lekkere die uit de jaren 80. Even lekker tekeer gaan met Survivor.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 Nee, nee. Oh. En, en uh, laatst had die, ging hij zelfs het derde stof uit je orennummer opzetten. Ik zeg, als je nou zo door blijft gaan, ga ik naar huis. Ja, zeker. Ja. Ja, <laughs> ja. Nou ja, wij gaan zo meteen ook naar Beverwijk trouwens. Ja, ja, ja. Ja, ja voor de pit ja. Report voor ja. Randall ja. Lawson. Gaan we weer naar Beverwijk, maar eerst gaan we een uh, Nederlandse groep draaien. Ja. Ik was al heel lang in de peiling nog lang voor Multicolor. Ik denk, wat is dit een geweldige band.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 Een wonderschone must-have. Een Ferrari 296 oh, GT3. Ja, ja, ja, nee, nee, nee. Nee, nee, ik, zou, ik pas je net niet in. Nee, het niet gaat in pas, net nee. niet. Maar hij is wel heel mooi. Ja, super, hè? Ja, wat, uh, hoe groot is uh, die Ferrari dit waar we het is, uh, over hebben? Dit, dit is 1 op 8. En dat is een, uh, zeg maar een goede, ja, goede salontafelgrootte, zo moet je maar zien. Dat is het beste wat je mensen kan zeggen in plaats van centimetertjes. En uh, ja, uh, prachtig model van Emelkum. Uh, ja, dat zijn wel de, de grote jongens en de mooie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 Je kan, er, je kan er ook een echte auto verkopen, nou ja, maar, je, dat, maar je krijgt er ook wat voor. Daar vroeg ik ook of je er al in gereden had. Ik denk, nee, voor die nee, prijs nee, moet nee, het eigenlijk nee, kunnen. Nee, nee, nee, nee, ik hoef geen rij meer, ik heb er ook ooit een gehad oh. en ik hoef, ik hoef zo'n platgeslagen Fiat niet meer te hebben. Oh nee, oh, dat, ah. dat hoeft niet meer voor mij. Ja. Nee, nee, ja, ja. Je hebt er nog ja. extra rijles voor nodig ook? Nee, dat valt wel mee. Maar, oh ik, ja? Ik, ik weet, ik, weet je, ik, je hebt altijd het gevoel als je in zo'n ding rijdt dat je een soort misdadiger bent, en dat ben ik niet. Dus ja, dan moest je op een gegeven moment denken... dat gaat hem gewoon niet worden. Maar je was gewoon bang dat je het vanzelf zou worden als je erin in Ja, zet. maar dat was ik ook wel geworden met die auto. Ik had een oh, echt? Ik, ik had een Ferrari Testarossa. En dat is wow. ook wel gelijk wel de meest foute Ferrari die je kan hebben met die brea kont en die 12-cilinder motor achterin. Supermooie auto, maar bij elke Albert Heijn waar je boodschappen doet, ja, dan staat ze je, je toch een beetje raar aan te kijken dat je voor de aanbiedingen gaat. Laten we het daar maar op aan. Nou, ja, dat is ook zo. Ja, plus, ja. Met de Rolex natuurlijk, ah, he, op dat ah, moment nog. Ja. Ah, ja. ja, zo ja. Zo'n rijden Amsterdam-Zuidoost, het staat gelijk aan nou je weet wel van die ja, witte Ja, uit. Nou ja, dat ja, ja. kunnen ze uittekenen. Maar nou ja, we we we boesemt wel in natuurlijk. Ja, nou, het valt ook wel mee hoor. Valt het mee? Ik ben gewoon Amsterdammer. En ik ben gewoon een normale, uh, rare Amsterdammer en dan ja, moet je zo'n ding eigenlijk helemaal niet willen rijden. Maar ik zeg altijd ja. ik vink, we hebben het meegemaakt, klaar. Zo so <laughs> ja, is dat, zo so is dat. Ja. Ja. Nee, maar uh, die auto, dat is uh, nogal wat. We hebben het over een prijskaartje van ruim 16.000 euro hè. Ja.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 Het is de vierde keer dat hij gewonnen heeft. Vierde vierde. Hè? En, en Hij leukste is in vier verschillende merken. Ja. Dus dat is ook natuurlijk heel knap. Heel knap. Dat je dat gewoon doet is natuurlijk helemaal prachtig. En uh, dus ja, ik, ik vind het gewoon fantastisch uh, dat die man... Uh, hij heeft ook, uh, moet ik eerlijk zeggen, gewoon uitmuntend gereden. Daar kunnen we veel over praten. Geen foutje gemaakt. Ze hebben ook weinig problemen gehad met die auto. Zijn teamgenootjes hadden wat meer problemen. Maar hij heeft er gewoon wel bij gestaan. Dus uh, ja, super. Uh, een He, Hele mooie prestatie. Zeker. Ja. ja, en ook een geweldige programma... van Christina QGR is natuurlijk, hè? die dame. Hè? Die heeft ja. die zijn bucky gewoon gewonnen natuurlijk. Ja, ja. Ongelooflijk. En dan zie je maar dat Dakka is pas afgelopen bij de laatste finish Want die jongen die uh, ruim aan de leiding zit, die ging toch in de laatste proef, ging het allemaal mis. Dus ja, en Christina, ja, gewoon toch erbij. Dus we hebben weer, daar moet, nou moet ik even goed nadenken. Ik denk dat dat, poeh, het is heel lang geleden. Maar was dat Jutta Kleinsmied niet die de laatste keer gewonnen had? Dat weet ik, maar, nou? weet ik ook niet hoor. Ja, je uh... nou, heb je nog nooit voor?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 er zijn, uh, jammer genoeg, toch hoor één dodelijk ongeval Ja, ja, je, ja, ja. Dat, uh, weet je, het dus, blijft gewoon toch wel gevaarlijk daar in die duin. Ik denk met zand, valt komt altijd wel zachtjes terecht. Maar, ik weet of je ombuds hebben gezien, jongens, het gaat zo hard. Ze rijden daar zo hard door dat zand heen, dat ik denk van, oh...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 Eén uh, academy Ja, is nou, het, is, nee, het is een serie die, uh, zeg maar, waar de Formule 1-teams zeg maar, hun uh, kleuren aangeven. Dat is een beetje wat de dameserie was. Oh ja, oké. Okay. Ja. Ja. Oh ja, die is en, uh, van... Uh... En, en, en, en, zij komt uit voor Ferrari, dus dan mag je in het rood gaan rijden. Ja, van Sushi Wolf uh, heeft dat ja, uh, toen ook Dat is een team waar Jan Lammers graag voor gereden had in, de, in het verleden. En anderen hebben heel graag voor gereden. Nee, gewoon top dat je in dat uh, programma bij uh, Ferrari zit. En, uh, uh, ik ken haar zelf persoonlijk niet, maar het is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 Zo het ja. nou ja, Ze verwachten wel dat de presentaties uh, wat uh, spectaculairder gaan uh, worden. Dus uh, nou, ja, krijg een we krijgen een hele, hele show uh, waarschijnlijk eromheen. Er dus zal wel weer een van de uh, Formule 1 auto op een uh, flatgebouw gedouwd worden. Maar <laughs> het is nooit meer met, de, met al die mooie meiden die we vroeger hadden. Dus nee. het, het, het, kan, het kan helemaal niet meer spectaculair. Of we krijgen een, een of andere rapper uh, die dan in één ja. keer uh, op die auto zit en uh, begint te rappen of zo, uh. Ja, waar we nog nooit van gehoord hebben. Dus, nee, ja. gewoon of niet een, een YouTuber van. of uh, weet ik veel wat. Ja. Ja.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 Ja, ja, nee, ja, inderdaad, onrust aan de kust. Maar dan, ja. Ja, anders gebeurt er toch niks in deze tijd in Zandvoort. Dus er ja, moet gebeuren. Ik zit is al het? drie uur zit ik te vertellen wat D er allemaal gebeurt hier. Dat is een uh, winter endurance uh, race? Of ja, wel, ja, winter, uh, ja, een soort winter endurance race. Volgens mij vind ik het DNT, dus er rijdt uh, echt uh, alleen maar amateurcoureurs mee. Alleen, oh, maar, uh, okay. alleen maar leuk. Dus alleen ja. ja. maar geweldig. Ja? Geweldig, wij zijn weer helemaal bij. Dankjewel, Randolph voor deze week. De volgende week. En uh, volgende week, <laughs> zelfde tijd, zelfde zender, zullen we maar zeggen. Komt helemaal goed. Oké, okay. dankjewel. Ja, fijne dankjewel dankjewel. zaterdagavond. Oké, okay. okay. dag, dag Hoi. Hoi. Hoi. Hoe sterk is de een?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 van de zakenman, want daar wordt hij alleen maar slechter van Maar liever dan nog, dan toch voor zijn kop Van de zakenman, want daar wordt hij alleen maar slechter van Ja, de mooie gouden oude singel van uh, Boudewijn de Groot, Jimmy. De Sanfordse Radio, ja, we gaan weer schakelen naar uh, uh, Heemskerk... want uh, daar is uh, voor ons aanwezig uh, Piet Pijper bij de wedstrijd... en we zitten in de tweede helft, Piet. En uh, ja, hoe is het allemaal gegaan tot nu toe... en hoe zijn we de kleedkamer uitgekomen? Wij, uh, wat ik nog even is, het eerste bericht is dat we uh, toch iets beter... de kleedkamer zijn ingegaan, want uh, op slag van rust... Uh... Kregen we een aanval, een tijdrap. En dat werd gevolgd door een corner. Die werd genomen door uh, Jeffrey Sampson. En Kars uh, Vries kopte die op uh, slag van rusten in. Dus we zijn uh, gaan rusten met 1-1. Wauw, dus, uh, lekker! En inmiddels zijn we in de tweede helft 20 minuten bezig. Uh, er wordt nu ook gewisseld links en rechts. Dillen Kreuger is er veld uit de Novel, is erin. Of de Novel is er nog niet, in, maar die gaat, het gaat er zo in.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 Try my best to keep from tearing the skin off my bones.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 got me down on my knees. Swims hoor je met uh, Loose Control. Lekker een nieuwe single, Dolly. Godnaam, als je dit nummer toch opzet, hè? Ja. Als je iemand uitnodigt na je eerste date bij je thuis... is dit nummer nou ja, dus op, heb je meteen verkeerd. Meteen aan de haak <laughs> geslagen. Ja. Ja, hoor. Daarom okay. heet je ook Swims, natuurlijk. Ja, zo is het. Je slaat hem zo aan de haak. Huppakee. Ja. ja. No escape. No escape. Ah, dat gaat ah, trouwens ah, ook ah, ah, ja, voor uh, de lieve dieren... die in het kennen met dieren nou, thuis zitten. Want er ja. zitten er wel een aantal. Ja, en, en je vindt het helemaal in... Uh, ik was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 Ja, en als je dan deze plaat erachteraan draait... Ja, Donnie, ja. Ja, nou, dan kan je een hele avond niet meer stuk, hoor. Oh, is dat ja, zo? Laten horen. Ja, ik zeker niet weet niet dat ik ooit nou, wat op bezoek heb. Ja, dit he, is maar... een disco klassieker uit de jaren 80. Een band waar ik heel gek van was. De SOS-band. En dat staat voor, dat voor uh, Sound of Succes. Ja. En dat hadden ze zeker in de jaren, uh, jaren 80 met... Uh,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 Heemskerk, Dus uh, we hebben nog eventjes uh, uh, het een en ander te doen, toch? Nou, welke zo is het. We, heb hebben, wij, we hebben niet zoveel tijd meer, welke hoor. Welke dag heb jij allemaal in de aanbieding? Wat zie je wel, mooie nou, Gisteren heb je rot geknuffeld, uh, hoor ik. Nee, nee, dat moet nog komen. Oh, dat dus is nog komen. Morgen is oh, morgen wereldknuffeldag. Is, oh, morgen, morgen. Morgen Wereld okay. Dus zorg dat je lekker gezellig met mensen bent die je graag knuffelt. En knuffel de te blos. Hartstikke gezond, hè? Is bewezen. Knuffelen is heel gezond.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 Make it all too clear, I need you. You're half of the flesh and blood that makes me Met, uh, nee, hij is niet uh, Dolly. Toch niet. Nou, dat was de bedoeling dat we uh, piet nee. zouden hebben. We proberen hem even opnieuw. Mister Mister met de Broken Wings. We gaan even kijken naar, Hefskerk, naar uh, Piet. Het slot, uh, Piet. Hoe is het daar? Ja, nog een minuutje of tien. Uh, inmiddels hebben we de verlichting ontstoken. Want het wordt wat donker natuurlijk. Het is natuurlijk over rond de klok van vijf. Nog een minuut of acht tot tien. En we hebben ook wat blessures gehad. Dus ze komen er wel een paar minuten bij. Maar voor de rest, uh, ja, we hebben links over en weer zijn de kleine kantjes. Uh, nou, we maken, wij maken het niet af, maar ook de tegenstander. Mickey die heeft een, goede, een paar goede renning Gaan onze doelwachter.